7 uur. Freddy Fantaine met het NOS journaal. Een man die twee weken geleden in Duitsland werd opgepakt voor vernielingen en brandstichting bij Turkse winkels, had vergaande plannen voor bomaanslagen op Turkse doelen in Duitsland, daaronder ook moskeeën en een consulaat. De verdachte is een aanhanger van terreurbeweging Islamitische Staat en hij heeft de plannen bekend. De man van 25 was bij toeval aangehouden in een trein in de deelstaat Beieren omdat hij geen kaartje had. Hij bleek een koffer en een sporttas bij zich te hebben met daarin tien kant en klare pijbommen en een lading explosieve chemicaliën. In zijn woning en garage vond de politie nog eens 13 pijbommen, springstof en een vuurwapen. We moeten de landbouwsector financieel helpen om milieuvriendelijker te worden. Het heeft Eurocommissaris Timmermans gezegd... bij de presentatie van zijn nieuwe landbouwplannen van boer tot bord. Het is niet de schuld van de boeren dat we te veel produceren... het milieu uitputten en te veel pesticiden gebruiken. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid... en daarom moeten we daar ook als samenleving als geheel wat aan doen. Zei de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Maximaal een vijfde van de studenten en medewerkers... mag op locatie aanwezig zijn als straks mbo-instellingen... hogescholen en universiteiten weer opengaan. Dat is vanaf 15 juni. De meeste lessen zullen beginnen en eindigen tussen 11 en 3 uur... en na 8 uur s avonds. Dus buiten de spits. Dat staat in de protocollen van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. En dat wordt ook afgesproken door de MBO-raad. De instellingen gaan vooral open voor het maken van toetsen en tentamens op locatie. Ook is er weer ruimte voor praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten. Het grootste deel van de studenten blijft les op afstand volgen. Ook al om te voorkomen dat het openbaar vervoer te vol wordt. Het weer, het is van 18 graden tot 25 geworden en het blijft warm vanavond. Morgen is het droog en vrij zonnig. Het wordt 23 tot 28 graden en later is er kans op een lokale bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. <tied>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 Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM oud Zandvoort. Patriot en vader, die De plastic deel, de brede, de haar haaien op gewoon. Maar plotseling groeps er geel.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 Waar, waar wonen jullie uh, in Zandvoort, uh, Floor? Waar woonden jullie? Ik woon in in Burenweg. Burenweg. En is die woning later afgebroken? Of... Nee, die is blijven staan. Oké. Okay. Welke en... beschadiging na de oorlog. En Maarten, waar woonden jullie? Wij woonden in de Akkeneerstad, in de bakkerij. En, en, die, was, uh, en ook... die is niet afgebroken? Die is niet afgebroken en we hebben heel veel geluk gehad, want alles zat er feitelijk nog in. Alleen, de, alle meubels en dergelijke waren wel opgeslagen...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 Ja. Want in de Oude Pekel zaten ook Scheveningers. Ja. En uit de Helder zaten er ook. Dus ze ook, kwamen overal vandaan. En nou, kijk, ik kan me nog voorstellen dat de, de, de pensions aan de boulevard dat die dus werden afgebroken. Ja, ja, ja. ja. Maar het binnendorp, om het zo maar even te zeggen, ja. Dioconierstraat, Nassalplein, euh, nou, noem maar op.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 ik volgde gewoon wat er gedaan moest worden. Maar ik verdiepte me niet in uh, door wie worden we nou weggestuurd. Ja, in, door de Duitsers. Dat wisten we. En ja. enige stukken die ik kon vinden was dat er een evacuatiebureau Noord-Holland was. Gezeteld in Alkmaar. En, en die regelde dingen. Maar meer kan ik er ook niets van vinden. Nee, dus ik denk dat is niet zo wat vinden. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ze voor ons een goede keuze gemaakt hebben. Maar we dan toch zo'n vooruit het uit moesten, zijn we goed terechtgekomen. Maar nou, wij, wij mochten helemaal niet op. Nee. nee. Ik kom er zo meteen op terug. Um,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 Maar eventjes, jij zegt dus, deze kreeg je dus een dag van tevoren in de bus. Maar hiervooraf, als je die leest, is er natuurlijk een eerder bericht geweest dat je 31 december weg moest zijn. Dat zeg ik, toen heb mijn vader wezen zoeken. Ja, precies. En dan kon je niks vinden. Het heeft maar afgewacht. Ja, maar toen kon je ook je spullen al opbergen, want je wist dat je 31 december weg moest. Dus ons huis was leeg. Maar ze stelde het toch zo lang mogelijk uit. Ja, Ja, klopt. Uh, lieve mensen, we gaan even luisteren naar muziek. Zijn er luisteraars die uh, je graag iets over willen zeggen, uh, hun emotie kwijt willen, u kunt bellen 023 57 303 93 30 393. 39 als u iets wilt zeggen, bel dan komt u rechtstreeks in de uitzending. We gaan even naar de muziek luisteren.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 Mensen wisten ook niet waar ze, waar ze terecht zouden komen, natuurlijk. Nee, alleen Pekola. Ja. Alleen Pekola. En we wisten nog ineens wat het lag. Mensen, ik niet. Maar ja, goed, daar was ik ook nog kind voor. Nou, kind dus uh, 12 jaar. Ja. Maar Pekela, ja, die stond in de wel, Groningen, Hoge Zand, Sappemeer. meer. Rij het rijtje. ja. het rijtje. Oude, nieuwe Pekela, wilde vang. Ja, dat bedoel ja, ik. Precies, daar kwam het in terecht. toch goed opletten op school. Of? Ja, nee, het valt je mee, hè, maar, nee. maar... Maar hoe reageerden je ouders, Klaas? Nou, in paniek natuurlijk. Van uh, je huis uit, je meubels opslaan. Uh, je weet niet waar je komt. Wij hadden dus nog een, een, eigenlijk een baby'tje. Want uh, wij gingen in 42 weg. Dus uh, mijn jongste broer is in 42 geboren.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 Ik had geen fiets ook. Nee, want je vraagt, wat is je speelgoed? Een fiets? Joh, hoe zag die eruit in die tijd? En speelgoed? Uh, Jawel, ik had, natuurlijk had ik wel wat speelgoed. Maar dat ging allemaal mee naar de opslag in Heemstijden. Dus het was alleen kleren? Kleren, ja. En het was winter, dus warm. Ja ja. Ja, ja ja, precies wat je zegt. Warm ja. uh, wandelschoenen en dergelijke. Nee, gewoon je schoenen die je bij had. Want je had om geen speciale wandelschoenen, joh.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 Waar hebben jullie ouders na de oorlog daar nooit meer over gepraat, dat moment van vertrek? En ik heb een brief laatst uh, gevonden van mijn moeder. Toen was mijn broer Piet was weggelopen met de oude Pekela, want die, nou die kon er helemaal niet aarden. Die was natuurlijk op zand, ja, had zijn vrienden, zat dus school en die was al een stuk ouder. En die vond een oude Pekela helemaal niks. Dus op een gegeven moment is hij heel vroeg weggelopen naar Heemstede. En toen schreef mijn moeder een brief aan hem en dan schreef ze ook een stukje aan mijn grootmoeder. En dan er stond erin: van, uh, Ik hoop dat deze ellendige tijd snel afgelopen is. Dat is ook het enige wat ik. En ze was wel altijd optimistisch, dat is wel. Van we komen weer terug in zo'n Ja, we komen wel weer terug, ja, ja. Dat was bij jouw vloer, een grote familie. Ja. Maar ook met je ouders. Ja, ook wel, ja. ja als kind zijn, dan let je daar niet zo op. Nee. Oké, okay, jongens, we, dan gaan we naar die beroemde ochtend: dat je op een station staat met je koffertje. En nee, je staat niet alleen, eh, wat ik begrepen heb... er stonden een heleboel families uit Zandvoort. Er stonden heel veel families. Kan je ja. wat noemen, Maarten, die er stonden bij jou? Die stonden, die stonden nou, de, de familie Bluis, onder andere. Van Petrewiets. ik heb er hier een steltje op geschreven ook. Van Zwemmer. Zwemmer, Zwemmer van Vrachtrij, Teun Zwemmer. Hoogendijk. Uh, van Hoogendijk. Van de Scheveninger. Keur. Uh, nou ja, dan nee, Pieter Bok. Piet Keur. Uh,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 te luisteren naar Cole, naar Unforgettable. Uh, we gaan de microfoons open... en hoort u de discussie tussen de drie heren... die hier aan tafel zitten... over hun ervaringen in Pekela. Uh, goed, luisteraars. Uh, als u uh, wilt reageren... u komt dan rechtstreeks in de uitzending... 023 57 -30393. En we hebben het over de evacuatie in 1942. We hebben net... Uh,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 Uren. Ja. Was het een rechtstreekse of moest je overstappen? Ja, nou, het, was, het was een rechtstreekse uh, reis. Maar we gingen hier dan s morgens om tien uur weglopen. Je hoort nu maar te keuren. En uh, we kwamen aan in de Oude Pekela s'nachts om half twee. Ja, maar moest je overstappen? Nee, moest je niet overstappen. Ik weet wel dat de trein op een gegeven moment in Groningen was. En toen ging we weer terug. Ik dacht, hé, we gaan weer terug. Maar dan een stukje terug en dan pakte hij het spoor naar Winschoten. En ik geloof dat we om een uur of elf uur in Winschoten ja. aankwamen. Ja, met de bus. En toen zijn we met de bus van Winschoten naar Oude Pekla, naar het Hotel Dijking gaan Maar even, dus het was een rechtstreeks verbinding, een van rechtstreeks verbinding ja naar Winschoten. Ja, en het waren van die ouderwetse wagons... En met een grote locomotief ervoor. Net van die dingen die je op de ouderwetse films ziet tegenwoordig. Hadden je ook huisdieren die mee mochten of mee moesten? Ik zou het niet weten. Ik geloof het niet, want wij hadden wel een hond toen vroeger. En die is naar uh, Van der Berg toe gegaan, de Berg toegegaan, de jachtopziener. Dus of dat niet mocht, ik weet het niet. Uh, maar dan kom je s'nachts om uh, half twee, één uur kom je aan vloer? Ja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 Ja. Eh, zandvoerders zouden komen. En hoeveel? Nou, ik weet niet of dus ze wisten dat de zandvoerders zouden komen... maar ze wisten wel dat ze mensen... dat was door het evacuatiecomité geregeld... Ingekwartierd kregen. ingekwartierd kregen, ja. En, en dat in... moest? Ze moesten nou, ruimte ze, maken of zo? Ze moesten ruimte maken of ze kregen... anders Duitse soldaten in huis. Ja, en nou, dat is toch liever nog uh, dus. Even Kees noemden ze dat. E in plaats van evacuwees zeggen wij... zeggen ze daar aan Groningen, Kees. Maar ze zeiden ook Hollanders... en opvreters waren wij...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 Heel goed getroffen wij. Ja. Die mensen hebben we prima gehad. Ik heb later wel eens begrepen dat die mensen ook betaald kregen. kostgeld of dus zoiets voor die jullie, hè? Ja, ze kregen wel iets. Maar wie dat betaalde, dat weet ik niet. Nee. nee. Um, goed, jullie worden ondergebracht. Je bent een jonge jongen. Um, en, en wat dan? Wat dan? Wat gebeurt er? De volgende morgen word je wakker in een vreemde omgeving.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 Ja, ja, je, je, je intrigeerde heel snel, schijn, ik, maar ik weet niet wat is. het is. We praten na, na drie maanden praten we net zo plat als die Groningers. Ja, ja waar bonen, we ook Groningen mollen wonen, waar ja. we Op klompen? Op, op, op holloblokken, op, op klompen. Ja. Waren ja. Floor, Floor, ja. Waarom al die Hollandertjes? Dus? vertel. Waarom al die Hollandertjes? Ja, ja. Hollanders. Ik weet het goed. Hollanders zijn dus. Ja. Op vrede. Ik denk in de klas dat ik als keur. Pieter Bob. Ja. Ik zat ervoor in, met de uh, krijg Lucie met z'n auto-buurman. Die pakt je wijze nog zo stikkend op je kop. Dat zal ik nooit <tie> <niet> vergeten. Nee. <laughs> ja. Oké, okay, maar dat is overdag naar school toe. Ja. En dan is de lagere school uh, voorbij, 12 jaar. En wat dan, Klaas? Wat gebeurt er? Nou, dan? Toen ging ik naar de ULO, de Hendrik school. Uh, Meester Meijer. Onder andere Meester Meijer, maar dat was eigenlijk helemaal niet naar mijn zin. Ik. Uh,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 Maar ja. ik heb er wel een leuke tijd gehad. Dus, Zijn veel ja. leuke jongens in de middel in de klas? Leuke meisjes ook. Ja, ja? ja dat, want daar ben je nog <laughs> op. Leuke meisjes. En die even geweest, hè? Ja, nou doelen ze weer op dat ik een oogje had op Louise zwemmen natuurlijk. Ja, he, die schurk, hè? <laughs> even te later de laatste ook Heerlijke meid. Heerlijke meid.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 Dat was inderdaad een mooie meid, ja. Okay. Ik geloof dat het eerste meisje was waar ik gek op werd. <laughs> Dacht ik. <laughs> uh, zullen we eens opsporen? <laughs> Opsporing verzocht. Ja, leeft ze nog? Ik zou het echt niet <laughs> weten, nee. Anders kan Kijk, ze even als bellen. Anders kan ze even nee. bellen. Nee, ja, anders zou ze even kunnen bellen. Louise. <laughs> we gaan weer even naar de muziek. Ik ben zo nieuwsgierig als wat die twee, hè? Nou, ja, maar zomiddag ik wil praten. Hey. Zijn niet nieuwsgierig, we willen alles Is dit Clem uh, Miller? Nee, Ben... Partijon, een beetje op Benny Koepen achter. hier is een nou? of Benny Koepen? Nee, Benny Koepen. Ik hoor een klarinet.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 er was altijd wat aan de hand, natuurlijk. Dus de je achterstand toen je daar kwam? Ik denk het, ik weet het niet. Nee, wij hadden de achterstand daar. Ze waren wel verder al, tot ze al in april gingen, overgingen. En ja. wij kwamen natuurlijk in januari op school daar zo. Ja. Ze waren wel verder al, tot ze al in april open... We gaan even naar het Sorry. geluid luisteren. Ja, ja, ga verder, Maarten. En... Um...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 Ik zou het bij God niet meer weten. Maar we hebben het wel overleefd. Laten we het zo stellen. Maar... Ja, het was klein maar dapper. Hoe ja. was het bij jou? Ook zo'n beetje hetzelfde. Ik had toch wel vriendjes. Ja. Vriendinnetjes? Ja. Nou, dat wat je, toen deed tijd niet zo. Nee? Nou, nog, je... Ja, had woon veel bij de boeren. Ja. Ja, laten we wel zijn. Je, je was 11, 12 vrienden, jaar maar, op dat moment. Je zat het eh, aan de jaren bij die boeren. Ook ja. met die jongens dan, hè. Ja. Het is toen was dat, dat wel gezellig dat het wel...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 Maar wat jij net vroeg, of er een soos was of zo... Nou, er was een zaaltje in het hotel Dijk ingaan. En dan kwamen onze vaders, vaders hè, bij elkaar. Die zaten op de bel met de kaarten of de domineeën. En wij mochten zaterdags en zondag, waren we er ook. Of het was wandelen geblazen, hè, zondag. Ja, met jouw vader, Floor, vertel over dat wandelen. En de soos op zondag, wat deed u dan? Geef de microfoon. Ja, ja. Ging. Ja. Ja. Ja. We gingen met de familiekeur wandelen, maar dat zijn wat in de zomerdag. Ja, ja, dat was, was niet de dichtbij, de dat de was, de was een hof, uur. Was er weer paar een uur lopen. Een Paar uur. Ja, dus. ja, het zal, en dan het dan zal een op, goed uur lopen geweest zijn door de korenvelden heen. Bloed en bloedheet. De korenvelden waren hier, toen was een klein mannetje En dan keek je tegen die koren op. Ja, want de koren was maar nog open. veel hoger dan vroeger, hè? Ja. Weet uh, ja. je wat toen als ja. kind zijn? Ze net als de ollenboom in Bentveld. Ja. een kaantje leek.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 Of dat. Ging dat van, van uh, even kwees uit. Ik geloof het niet. Het ging maar even kwees ja. zelf uit. Ja, nou, oké, okay, dan ben ik toch eens een keer mee geweest. <lacht> naar al te veel om te zwemmen. En, en ik heb begrepen uit oude Verhalen, dierentuinen dierentuin die we. De... Ja, dat zijn wij wel geweest. <lacht> ik zou het niet weten? <lacht> <lacht> nou, ik weet niet of, wie dat georganiseerd had er zo. Maar op een gegeven moment ging we een keer een dagje naar de dierentuin in Emmen. En dat was de familie Zwemmer was erbij. En Bluis niet Nee, wij zijn niet meer. Wij mogen er niet mee, joh. Nee, waarschijnlijk niet. Ik, ik, <laughs> weet niet, ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe ze dat georganiseerd hebben. Maar dat was gewoon een dagje uit. Maar dat gebeurde niet vaak, hoor.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 Nee. Nee, ja. oh, nee, alles met elkaar. Alles met elkaar. Bij ons ook, hoor. Ja, en dat kwam vanaf, uh, vanaf Nieuwe Pekelaaf. Nou, en dan stond je voor de deur te wachten. hè? Oh, daar komen ze dan. Nou, daar ging je. Ja, bij ons was het juist omgekeerd. Bij ons ja, was het juist Wij kwamen van de andere kant. En van de windschoten. En dat kwamen ze vanaf de Zuidsveense weg. Kwamen ze zo bij ons langs de, uh, de Vreenkode, de grote strookdomfabriek. En dan liepen we zo met z'n allen op naar school. En het groepje werd steeds groter. Dat ja. was hartstikke leuk. Ja. Maar, We eh, hebben er een heel goede herinneringen. Eh, ja, ik snap het, maar ik kom weer even terug op die shows. Eh, op zondag was de show. Nee, Allereerst elke dag. U, elke dag. Allereerst, eh, moesten jullie er ook naar de kerk toe op zondagmorgen? Ja, zeker. Ik wil en, ik, Zullen jullie ja, ja, wel? Zullen ja, nou, nou, nou, nou. Nee, ik mocht er niet. Even, maar, Maarten is eh, protestant. Floor die is katholiek. Ja, wij ja. gingen natuurlijk allemaal nog naar de kerk. Ja. En ook door de week. Ook door de week. Ja, die, voor de, voor de school ging eerst naar de kerk. Elke dag? Ja. ja, dat was helemaal zo. Dat was hier in Zandvoort ook. Nee. Ging je ook elke ja. dag? Dat is toch al ja. En was dat nou anders die kerkdienst daar dan hier in Zandvoort? Ja, dat is wel, uh, dat is wel een mooie grote kerk. Ja, we zijn een mooie grote kerk. Ja, we zijn een hele mooie kerk in Albrecht. Dat was, was ook in Zandvoort. Ik denk dat die uh, grafzerker was of zo maken. Ik heb toen het heel lang op. gekrapt. Oké. Okay.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 En op een zondag, dat duurde me vreselijk lang, die kerkdienst natuurlijk, heb ik op mijn schoenen zitten timmeren van onder en dergelijk, dat ik mocht de volgende week niet meer mee naar de kerk. Goed gedaan. En ik heb echt van mijn moeder op mijn kop gehad, en ook van die mevrouw waar we in huis zaten, want die kwam ook in die kerk. Nou, ik kreeg toen we thuis kwam echt op bedonderen. <laughs> maar eh, dan, dan ging je dus middags ging je naar de Soos in Hotel Dijking gaan, nou, op zondag, ja, of, spelletjes of, doen. Ja, of, of, of we liepen ook vaak te rennen in die, in die, in die, in die, in die grote gang, geloof ik. Ja, dat was een hele lange gang en dan liepen wij daar te spelen... als dat we spelletjes deden, geloof ik. Ja, ik, ik was he? ook niet buitenveel. Ja. Mm -hmm. maar, wat voor spelletjes deden jullie in die tijd? Nou, ik zou het bij niet weten. Het zal wel dammen geweest zijn, of Dominee. Damme of wat, mee, hoe heet dat spelletje, onze borden ja, Ronsenborden, Ronsenborden, Ronsenborden, dat soort dingen. Nou, ja. ik, ik, ik weet nog wel, dat noemden ze geloof ik hokkenbazen. En dan werden er allemaal muntjes werden er op, uh, in zand ja. gestoken.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 Nee? Ja. Oh, dan Jij speelde altijd vals, Daar ja. mocht je niet meedoen. Ja. Had je een beetje hey, weg had een ballenschop af en toe, weet je? Had je zo'n ritje met een streepje erbij en lag het daar wat put Als je die ook kon gooien, je die centjes die daarnaast lag ook dan... ja, ja. ja, en het ging met centjes, hè? Nou ja, ja, had je geld dan? Jawel, natuurlijk. Ja, ik, was toch niet voor niks, ik was toch niet voor niks ballen, jongen. Oké. Okay. <laughs> ja, nee, maar uh, wit, uh, betaalden ja. jullie oude zakgeld, of zoiets? Nou, ik zou het echt niet weten. ik heb wat geld toch. een baantje daar zo. Maar dan? Een oude pekela. Er was schuimte uh, schuim tegenover waar wij woonden. Er was een man die verhuurde dekzeilen. Dat was Nonde. En die moest een naam op die dekzeilen geschilderd worden met een mal... En dan verdien ik een in de week. Deed Zo, een, paar... een hoop geld hoor ja, dat Ja, een hoop geld. Klok, klok, dan deed ik dan, uh, een paar, uh, paar <totstuk> ochtenden deed ik dat. Dat was Asch. hartstikke leuk. Ja. ja, en geld verdienen. Ja. We gaan uh, rustig naar het einde toe van het eerste uur. Uh, beste luisteraars van de evacuatie. Na uh, het nieuws, dan gaan we verder met het tweede deel. Dan ja. hebben we ja. nog een uur. Ik kan niet gaan naar, ja. niet en Floor die moet ze weer weg, maar dan praten we met Maarten en met Klaas verder uh, over de evacuatie. Uh, en nogmaals, wilt u bellen? Kan 303 93. en dan praten we nog een uur over de evacuatie. We gaan via de muziek naar het nieuws toe. Kort.